Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is door Megens met het NOS Journaal. Groningen, Drenthe en Friesland zijn blij dat het kabinet afziet van de ondergrondse opslag van CO2 in het noorden. De minister Verhagen zei gisteren dat hij een andere oplossing gaat zoeken vanwege een gebrek aan draagvlak bij bevolking en bestuurders. Hij onderzoekt nu de mogelijkheden van opslag in de bodem van de Noordzee. Eerder zag hij ook al af van CO2-opslag in Barendrecht vanwege gebrek aan draagvlak. De snelst groeiende hbo-opleidingen zijn die in de gezondheidszorg. Vooral verpleegkunde is populair. Daar is het aantal studenten dit jaar met 9,5% toegenomen. Volgens de hbo-raad kiezen veel studenten in tijden van crisis voor de zekerheid van een baan. Economische hbo-studies hebben minder inschrijvingen, toch is die richting met vier op de tien studenten nog steeds het grootst. Amerika staat aan de kant van de Iraanse betogers, die gisteren demonstreerden voor meer vrijheid. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken hoopt op eenzelfde ontwikkeling als in Egypte. Ze zegt dat de betogers in Iran dezelfde rechten verdienen. Een steunbetuiging in Teheran aan de betogers in Egypte liep gisteren uit op een massaal protest tegen president Ahmadinejad... De Iraanse oproerpolitie gebruikte traangas en zeker één demonstrant zou zijn doodgeschoten. Shell en het Braziliaanse suikerconcern COSAN richten een joint venture op voor de productie van ethanol. Het bedrijf gaat onder de naam Rijzen ruim 2 miljard liter ethanol per jaar produceren. Er komt werk voor 40.000 mensen. Ethanol wordt gemaakt van suikerriet. In Brazilië rijden veel auto's op bioethanol dat nauwelijks CO2-uitstoot heeft. Na Amsterdam gisteren wordt vandaag in het openbaar vervoer in Den Haag actie gevoerd. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen in de drie grote steden. Het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam probeerden gisteren met een kort geding acties te voorkomen. Maar dat kort geding verloren ze. Morgen wordt er actie gevoerd in Rotterdam. Het weer, de dag begint met zon en mist. Later raakt het bewolkt en tegen de avond valt er vanuit het zuidwesten regen...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 Colpo lì un'occhiata nel sole, vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia è importante davvero, anche se amosso il sentimento che hai, sono un canto leggero, sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere. Barbara Streisand, Streisand. We levert ritme van Zantwoord ook op internet. V. Oh, uh -oh. ZFM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 Worden der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de wereld. Dan kun we er wel veel lijnen aan. Nou, het een villa en jas vind ik trouwens ook weer niet nodig. Noem niet. Maar is duur. Nou ah, ja, helemaal. Zit er meer in de romantische duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ah, ja. Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik echt nou belachelijk. Wij piek, zijn het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch niet. en een vries. Dat kost in mijn Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, ik ik al, ik ben de kip, jij bent nou, de gril. Oude ik ben de pauze, ben jij ook, bent he. de film. Gewoon met wij zijn een doodelzak in Tirol. Jij bent Bertin Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nieren. Jij bent Amstel, ik ben Bier. Nog een beetje reclame zitten maken. Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook ster. Nou, mij ook. Het leek me ook ster. Het leek me ook sterk. The look is in your eyes I thought with time you'd realize It's over, over It's not the way I choose to live And something somewhere's got to give As sharing this relationship Gets older, older You know I fight for you, but how can I fight Someone who isn't even there I've had the rest of you, now I want the best of you I don't care if that's not fair Cause I want it all, or nothing at all There's nowhere left to fall When you reach the bottom, it's now or never know how